10 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Apothekers moeten steeds meer medicijnen weggooien... ook al zijn die vaak nog bruikbaar. In drie jaar tijd is de hoeveelheid verspilde geneesmiddelen toegenomen... van 94.000 tot 156.000 kilo. Deskundigen schatten de kosten van de verspilling op 100 miljoen euro per jaar. Als medicijnen eenmaal zijn verstrekt, mogen ze niet opnieuw worden verkocht. Apothekers moeten geneesmiddelen daarom uit veiligheidsoverwegingen vernietigen.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 In de eredivisie heeft PSV ter nood gewonnen van Willem II. In Eindhoven werd het 3-2 nadat de thuisploeg tot halverwege de tweede helft met 2-0 achter stond. Ajax speelde in Almelo met 3-3 gelijk tegen Heracles. Tien minuten voor tijd stonden de Amsterdammers nog met 3-1 voor. De overige uitslagen, Roda FC Twente 1-1 en NAC Vitesse 0-3. AZ NEC begon een kwart voor negen en is nog aan de gang.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 Nogmaals, goedenavond. In dit uur, natuurlijk, het overzicht van het buitenlands voetbal. En de karakteristieken van het Nederlands voetbal. En dan weten we ook hoeveel AZ-NEC is geworden. Want die wedstrijd is nu nog bezig. Jeroen Elshoff. En staat nog altijd na 63 minuten bijna 2-0 voor NEC. Dat dichtbij de 3-0 was. Een schot van voor die in de eerste helft al de paal raakte. Nu net naast. Grote kans voor NEC. Geluk voor AZ. Maar er moet een wonder gebeuren. Wil AZ nog victorie 4 in Alkmaar? Of een punt in eigen huis houden? Want NEC is beter.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 Eric, when you walk in the room. Hoe is het met het offensief van AZ? Is dat aan het loven, Jeroen? Nou, ik vind het offensief, Ronald, een. Nou ja, een, jij had het er al over. Ja, te dat, nou ja, <laughs> offensief ja. Nou, het is Chief over. Het dan. is over, laten we daar dan maar op houden. Want uh, het had echt al 0-3-0-4 kunnen staan voor NEC. Want we hebben dus eerder dat schot van voor al gezien. Dat, dat heb ik al gemeld. staat 2-0 nog voor NRC. Maar zojuist zagen we Van der Velden. Die rustig kon aanleggen in het 16 meter gebied van AZ. Ongehinderd kon uithalen. Het is echt af en toe heel opmerkelijk En bijna niet te geloven wat je ziet van de kant van AZ. En dus grijpt Verbeek nu maar eens in. Ortiz komt en Rosheuvel komt. Rosheuvel de sneller rechtsbuiten. En Rijnen krijgt wel een hand. Net als Berens van Verbeek. Ortiz erbij op het middenveld. Alles of niets voor AZ. Ja, het vermoeden bestaat toch dat dat niets wordt, maar eh, wonderen zijn de wereld in de voetbalrij ook nog niet uit. En dan is dit misschien de aanzet tot dat wonder voor AZ dat de bal nu maar eens in het strafschopgebied swingt op het hoofd van Boymans. En dan heeft Babos nog zijn vingertoppen nodig om die bal over de lat te tikken. En krijgt AZ zowaar een hoekschop, Die hoekschop gaat genomen worden vanaf de linkerkant door Hendricksen. Dan wordt dus een indraaiende bal 2-0 na bijna 70 minuten. Verdiende voorsprong voor NEC. Twee keer Koolwijk. Net als eerder dit seizoen, toen hij ook twee keer scoorde. Toen vanaf 11 meter bij Pek uit. Nu een bal bij de eerste paal. Daar krijgt NEC die bal lastig weg. Marcellus probeert opnieuw in te brengen. Bal naar de rechterkant. Die kan die voorzet dan nog geven. Berghuis met links en in inswingen. Maar gemakkelijk te verdedigen voor NEC. Dat de bal krijgt bij Voor. Die een goede wedstrijd speelt. Dus kans heeft gehad. En ook hier nuttig werk doet. Want NEC. Doet, ook als het uh, voetbal niet loopt wat het moet doen. Gewoon hard werken en knokken. en Het heeft daarmee dus voor heel veel problemen gezorgd hier in Alkmaar. AZ 26 eredivisiewedstrijden op een rij zonder nederlaag. Clubrecord staat op 28 uit uh, 1976 tot 1978 natuurlijk. Maar dat uh, clubrecord dat gaat AZ normaal gesproken niet halen. Tenzij het hier in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd nog twee doelpunten maakt. 11 februari 2011 voor het laatst thuis verloren tegen PSV. Toen 0-4. Nu dus 2-0 voor NEC. Dat uh, mag gaan ingooien met Comboy. Zo'n meter of 20 vanaf de achterlijn op de eigen helft. Doet Comboy rustig aan. Pastoor heeft het nog niet gewisseld. Pastoor doet ook rustig aan. Overigens, natuurlijk, zoals eerder gememoreerd, Pastoor en Verbeek. Het zijn vrienden. En er wordt in Alkmaar ook wel gefluisterd dat als Verbeek ooit uh, vertrekt hier uit Alkmaar... op wat voor manier dan ook, dat Pastoor dan... Uh, ...toch eigenlijk wel de vervanger wordt van Verbeek. Iedereen fluistert dat. Dat gevoel overheerst als het in ieder geval op dat moment zou kunnen. Behalve zit voor AZ achterin dat opnieuw gaat bouwen aan een aanval... ...en hoopt op een gaatje in dat compact spelende, goed spelende NEC... ...dat met 2-0 leidt in de 69ste minuut in Alkmaar. Ja, een 2-0 leiden dat uh, zegt niet zoveel. Want dat deed Willem II ook heel lang tegen PSV. Maar uiteindelijk werd het 3-2. Twee goals. Uh, 1-2 en 2-2 van Strootman. En dat het zo spannend zou worden had ook die aanvoerder van PSV niet gedacht. Nee, klopt. Die gaat uit van. Uh, ja, je weet dat je in de thuiswedstrijden heel gepresteerd presteert. Doelsaldo van de laatste vier wedstrijden is enorm positief. En dan uh, sta je binnen een kwartier of een half uur sta je met 2-0. achter. En dan, dan denk je even van wat gebeurt hier nou. Schrok je een hoedje? Ja, eigenlijk wel. Je, daar ga je niet van uit. En dan kijkt die 1-0. Je kan een keer een goal tegenkrijgen, Maar dat ze daarna gelijk de 2-0 maken. Ja, dan, dan zakt de moed toch uh, eigenlijk in je Je pept het team wel op. Maar ik denk jezelf ook van ja, het wordt wel lastig. En dan in de rust uh, pep je elkaar weer op. En dan uh, ja, ben je blij dat de 2-1 eigenlijk best, best snel valt. 2-2. Ja, dan uh, dan uh, staat de spits Tim in mijn tas ervoor om de 3-2 te maken. Ja, je bent goud waard, want jij maakt de 2 voor PSV hier vandaag. Ja, Goudwaard. Kijk, uh, we hebben er denk ik met z'n allen voor gevochten. Het was een uh, slechte wedstrijd van onze kant. Je wist dat hun gingen inzakken en je speelt ze eigenlijk in de kaart door. Ja, nou, niet, wij laten ze niet twee keer scoren, maar twee, twee goede goals. En uh, ja, dan wordt het heel lastig. Maar uh, we hebben als team hard gevochten, hard gewerkt. En dan zijn we toch blij met de drie punten. Hoe was het in de pauze in die kleedkamer? Dat wil ik eigenlijk nog wel even weten. De trainer probeerde het een beetje positief te houden natuurlijk. Wij zaten allemaal met de kopjes naar beneden. Logisch, denk ik. En uh, de trainer hield het positief. Zei wel wat er beter moesten, Maar het was gewoon dat er veel meer, veel meer passie en strijd uh, moest zijn. We hadden ook wel wat kansen in de eerste helft, Die maken we niet. Maar gelukkig in de tweede helft. wel. Het zei gebeuren. Hoeveel, hoeveel ballen zijn er eigenlijk voorlangs gegaan? Ja, niet normaal veel. Echt uh, Jermaine een paar keer volgens mij. Genie nog een keer. Dries... Met zijn vrije trappen. En, uh, dan denk ik, het zal toch niet dat je in zo'n wedstrijd de punten gaat verspelen. Maar uh, wat ik zeg, we zijn blij met de drie punten. Wat neem je nou verder nog mee uit zo'n wedstrijd? Je zegt zelf al slecht gespeeld, maar wel weer blij met drie punten. Maar wat overheerst? Ja, toch, toch een beetje teleurstelling dat wij... Kijk, uh, Orlando is zo goed voor de groep. Traint altijd goed. En dan weet ze dat hij mag spelen. En dan laten wij hem eigenlijk... Hij moet gewisseld worden. Hè? Hij gaat er na een half uurtje al uit. Nadat hij eindelijk een keer mag spelen. Omdat er tactisch wat moet veranderen. Ja, maar eigenlijk komt dat door ons. Wij, uh, wij zorgen dat hij het slachtoffer wordt. En wij laten hem eigenlijk daarin vallen. En ja, dat is heel jammer. Heel jammer voor hem. En, uh, en ook voor ons. Dan moeten we onszelf, uh, onszelf eigenlijk verwijten. En, uh, en hem niet. Dus uh, ja, dat vind ik wel jammer. Kevin Strootman was dat. Hij maakte dus twee goals voor PSV. Dat uiteindelijk met 3-2 won. En dus kan je na een 2-1 achterstand, uh, zeker als je thuis speelt, nog best terugkomen, Jeroen. Ja, dat uh, alles kan. Maar het zit er voorlopig. Uh, nee. <laughs> nou ja, uh, er is wel weer een kans geweest voor uh, AZ. Dat dus met 2-0 achter staat na ruim 70 minuten inmiddels. Boormans kreeg de bal bijna op het hoofd, maar bijna telt niet. En daarna een situatie met opnieuw Boimans, die uh, als een soort circusartiest naar de grond ging. Het hele stadion hier al het publiek in het stadion. Dat voor AZ is, wilde een strafschop, maar het was acteerwerk van een zeer laag niveau. En dus trapte de scheidsrechter niet in. En zijn er op die manier twee situaties voorbij gegaan waar AZ iets uit had kunnen halen. Nu het balbezit voor NEC dat zich beperkt tot verdedigen en loeren op een counter. Waarom ook niet? En dus trekt die ploeg zich nu ver terug tot over de middenlijn met het balbezit voor AZ. Marcellus. maar gewoon lang naar voren. Altijd maar richting Boymans of richting Elm. Nu zit Breuer ertussen. Die moet wel passen. Maakt bijna eens. Breuer heeft al geel gekregen een aantal minuten geleden na een overtreding. Maar nu ziet de scheidsrechter het over het hoofd. En gaat het spel dus verder met het balbezit voor Van der Velden aan de rechter rechterkant van het veld. Vertrouwde plek voor hem, want hij speelde daar onder Van Gaal nog vaak. Rechts op het middenveld of rechts in de aanval bij AZ. Op die positie daar nu dus bij NEC. Bal over de zijlijn, maar de ingooi gaat wel naar NEC. Dat gaat wisselen ten voorde. De spits gaat naar de kant en een man uit de regio hier, Melvin Platje, komt. Het werd natuurlijk ooit uh, toch min of meer groot bij uh, Volendam. Platje door veel te scoren en inmiddels dus... Met Alex Pastoor bij NEC. Waar hij het ook nog altijd goed doet. Toch ook behoorlijk wat scoort. De topscorer is bij NEC met drie goals. Op de bank moest beginnen. Hij krijgt nu ruim een kwartier in Alkmaar om iets te laten zien. Dat zal te maken hebben met de counter waar NEC dus op loert. Want... Platje is iets sneller dan ten voor. De bal bezit nu voor NEC met voor. een van de beste aan de kant van de Nijmegenaren. bal nu voor de eerste keer richting Platje met viergever. Platje, lastig als altijd aan de rechterkant van het veld. Viergever duwt en trekt wat. Platje wil een vrije trap. Kijkt naar de assistent, maar krijgt hij niet. AZ heeft snel gegooid. Als de bal terecht komt bij Elm. Elm met een hak door op Boymans die weer aan het worstelen is. Met die centrale verdediger Smofs. Smofs die uh, veel wint. En nu handig stapt zodat Boymans bij het spel staat. Een kwartier nog voor AZ dat nog. Altijd met 2-0 achter staat in eigen huis tegen NEC. Terug naar PSV Willem 2. Dat eindigde dus in 3-2. En eerder hoorden we Kevin Strootman in gesprek met Arno van En Arno Vermeulen praat nu met de trainer van Willem 2. Jurgen Streppel, hoe dicht was jij met Willem 2 bij een stunt? Heel dicht. Ja. Heel teleurstellend dat we, dat we vandaag met 0 punten naar huis gaan. Als we beginnen bij het begin. Een fantastisch eerste half uur. Je staat op een gegeven moment 2-0 voor. Ja, zo heb ik dat ook gezien. Dat we prima in de organisatie stonden, dat we levensgevaarlijk uitkwamen. Ja, twee, twee geweldige doelpunten maken, denk ik. En ja, verdienen op 2-0 volkomen. Wat dacht je toen? Nou, dan is het nog 60 minuten. En dan weet je dat het gaat stormen. Dat is, dat is logisch. We hadden... Daarna kon het niet echt goed met op de, op de druk op de bal zetten. Moesten we wat, wat verder achteruit waarbij PSV wel, wel dreigend werd. Maar uh, niet, geen, volgens mij geen uitgespeelde kansen kreeg op, uh, op standaard situaties na die, die, die altijd gevaarlijk zijn. Nou, en in de rust uh, hoop je en denk je absoluut aan de stunt. 2-0. Je weet natuurlijk dat ze in de tweede helft helemaal gaan komen. Waar gok je dan op? Dat je misschien stiekem nog ergens een derde goal maakt? Of dat je in ieder geval, nou ja, dat gebeurt eigenlijk wel, dat je nog 20, 25 minuten kan tegenhouden? Ja, goed, je weet dat het tegenhouden wordt, maar ook als wij de bal hebben, hadden we, moesten we dreigender zijn. Dat is helaas niet gelukt. Uh, zij maken 2-1 en op dat moment uh, vond ik wel dat we beter weer in het spel kwamen. Ik denk dat we weer dreigender werden. En, ja, de 2-2 die, uh, die kwam volgens mij uh, in de fase dat wij weer net een beetje uit onze schulp kopen. Dus dat was zeer teleurstellend. Twee keer een middenvelder, die scoort Stroopman, Eén keer de eerste waar je keeper de bal niet lekker heeft. Ja, ja, goed, eh, nogmaals, ik ben heel erg trots op, uh, op de teamprestatie. We hebben gevochten als Leeuwen. En je weet dan dat... Uh, uh, wij hebben er alles aan gedaan om te winnen, maar volgens mij PSV ook. Uh, die schoten ballen niet terug, uh, of die speelden ze niet naar de keeper terug. Het uh, leek alsof ze de Champions League hebben gewonnen. En, en, en dat is voor mijn ploeg een fantastisch compliment. Uh, ja, en dan, dan, dan, dan hebben wij een foutje van David inderdaad. Uh, en een middenvelder die niet meeloopt, ja, dan, uh, ja, dan valt die bal. En, en, en laten we eerlijk zijn, dus moeten we moeten wel de realiteit onder ogen blijven zien. We hebben natuurlijk wel verloren van een fantastische ploeg. En, maar wij hebben het fantastisch ook gedaan hier vandaag, denk ik. Het was een geweldige, emotionele wedstrijd. Ik zag jou staan, ik zag advocaat staan. Uh, jullie gingen helemaal op, op in, die, in die wedstrijd natuurlijk. Ja, goed. Wedstrijden zijn om te winnen en om er alles aan te doen om te winnen. En, en, nou, hij gaf me nog een knipoog, uh, omdat, hij, uh, omdat hij er alles doet. Ik, ik probeer er alles aan te doen. dus. Maar ik denk dat het publiek wel een fantastische wedstrijd heeft gezien. En dat was uh, Jurgen Streppel. Hij is de trainer van Willem II. Dat dus op ontbeval heeft met 3-2 van PSV. Vloor. We hoorden gefluiten uit Alkmaar. Wat is er aan de hand, Jeroen? Ja, nou, dat komt omdat de spelers van NEC wat tijd rekken. Uh, geen uh, negatieve geluiden verder van het uh, AZ-publiek. Dat is dan wel weer een compliment, want hun ploeg staat immers met uh, 2-0 achter... na bijna 77 minuten, maar ze klappen en uh, ze blijven erachter staan. Ook omdat AZ, ja, ik durf het woord bijna niet, nog een keer in mijn mond te nemen... maar opnieuw aan een soort van klein offensiefje is begonnen om uh, nog iets af te dingen. En dat heeft toch weer geresulteerd in twee kansen. Weer Boymans. Net voorlangs en Berghuis kwam een teenlengte tekort na een strakke voorzet van de linkerkant af van Gudmondson. En dan zit het bij dat soort kansen AZ ook niet echt mee, eerlijk is eerlijk. En dat leidt ook voor het eerst eigenlijk tot wat frustratie bij Gert-Jan Verbeek... die het grootste deel van de wedstrijd op zijn stoel heeft gezeten in de dugout. Niet heeft staan schreeuwen, niet wild heeft gaan doen zoals we hem toch ook wel eens zien. Nee, het is bijna stoïcijn zoals hij deze wedstrijd heeft beleefd tot nu toe. Maar nu heeft hij zich gemeld voor het laatste deel aan de zijlijn. schudt met het hoofd, uh, ja... Hij zwaait wat met de armen en kan voorlopig qua coaching niet echt iets afdwingen. Ook met zijn wissels niet. Met het inbrengen van Rosheuvel heeft hij toch ook nog niet vanaf de rechterkant voor wat gevaar kunnen zorgen. Rosheuvel die rap is, die snel is, maar tot nu toe nog niet bereikt wordt door zijn medespelers. Inmiddels heeft NEC de bal met Rex aan de linkerkant. Samen met Voor, combineren ze op de rand van het 16-meter gebied. Aan die linkerkant als viergever daar moet ingrijpen. En dat levert NEC dan een hoekschop op. En over dat tijdrekker gesproken. Dat gaat de ploeg van Pastoor nu ook doen. Die ploeg houdt overigens nu wel één van de twee centrale mensen achterin. Niet te veel risico, waarom zou je? Maar toch komt nu toch heel voorzichtig... nadat hij even naar de zijkant heeft gekeken. Ook Smofs mee met Van Eijden. Om te kijken of er in de lucht paar kopkracht iets afgedwongen kan worden tegen dit AZ... ...als de hoekschop vanaf de linkerkant nu indraaiend wordt genomen. Daarbij de tweede paal, inderdaad een kopbal... ...maar wie loopt er dan tegenaan bij NEC? nog Niemand voor dan weer met een schot van afstand. Zou dus zijn derde schot zijn, maar dit keer geblokt. En dus de bal over de zijlijn. NEC doet rustig aan, is ruim 10 minuten verwijderd. Nou, wat is het? Iets meer, een minuut of 13 verwijderd... ...van een overwinning, een knappe overwinning in Alkmaar. Nog altijd 2-0 door twee goals van Rijn Koolwijk. PSV-Willem 2 werd dus 3-2. Vooraf had de trainer van PSV, Dick advocaat, gedacht dat hij rustig op de bank kon zitten. Maar dat bleek dus niet zo, zijn. Nee, zeker niet toen uh, Willem 2 met 2 uh, naar voren komt. Kijk, dan moet je er toch 3 maken. Hè? Dat is toch uh, een ploeg die uh, vanuit een goede, defensieve uh, houding speelt. Dan is het moeilijk te doorheen komen. En als je dan zelf ook nog een beetje zoekende bent naar de posities en het bewegen, et cetera... Ja, dan zie je dat uh, dat, dat moeilijk is, maar... Vanaf het moment eigenlijk, we hebben de eerste half ook nog genoeg kans gehad en mogelijkheden. Uh, maar vanaf het moment dat, het eigenlijk, dat we 2-1 maakten, zie je ziet het geloof bij die spelers terugkomen. Ja, en dan kan je ook nog met 4-2-5-2 winnen. Dus ik moet wel de groep complimenten geven dat ze wel door zijn blijven gaan. Neem je het iemand kwalijk, of neem je het je team kwalijk dat je wel met 2-0 achter komt tegen Willem II? Want dat mag natuurlijk normaal eigenlijk niet gebeuren. Nou ja, maar dat zijn soms hele vreemde dingen in, in de voetballerij. Hoe kom je met 2-0 achter? Twee, twee klutsen. Eén twee, in de kruis, één met een kopbal. En, uh, ja, dat zijn dingen die gebeuren, maar die niet mogen gebeuren. Uh, nou, dus daar moeten we over praten. Uh, ja, daarnaast moeten we ook nog zijn, ook nog een beetje zoekende naar de, de juiste formatie. Nu dat die twee uh, weg zijn gevallen, daar ben ik ook eerlijk in. Ik zeg je, de tweede helft werkelijk stuiter aan de zijkant. Hè? Uh, je ging volkomen op in je wedstrijd samen met Streppel. Ja, je had het gevoel dat je zo'n twaalfde man moest zijn. Ja, ik vond, ik vond het een beetje vlak en, en mat, uh, de eerste helft. Uh, ik, ik zeg, probeer dat publiek achter je te krijgen. Probeer een beetje te forceren dat, dat, dat die mensen achter je gaan staan. En uh, ja, soms moet je vanaf de kant dan ook een beetje meegegeven... Een beetje, een beetje provoceren naar, naar, naar een aantal dingen, een aantal mensen. Nou ja, en dat deden die spelers op een gegeven moment ook. Dan, dan krijg je een beetje meer strijd. Ja, en dan, dan heb je gewoon te veel kwaliteiten om dat te laten lopen. Strootman, wel erg belangrijk nu. Ja, niet alleen nu, altijd... Geweldig. twee goals. Ja, geweldig speler. Van de beelden trouwens hè, dat je Matafs, eh, Lokalia natuurlijk allemaal nog van de bank kan halen. Ja. Maar dat is ook dan de kracht van PSV. En dat heb ik steeds gezegd. Maar als je terugblikt, ik bedoel 3-2 tegen Willem II... is dan natuurlijk geen resultaat waar je met veel trots op terugkijkt. Nee, maar het zijn wel drie punten. Dat is wel heel zakelijk. Ja, maar zo, maar zo ligt het wel, want dat is het enige waar naar gekeken wordt. Toch? Dan word je kampioen door lelijke wedstrijden te winnen. Is dat spreekwoord dan... Uh... Dat is wel de realiteit. Dik advocaat, de trainer van PSV. 3-2 winst tegen Willem II. We horen hem in gesprek met Arno van Meulen. En nu gaan we naar Jeroen Elsom. Ja, een lelijke wedstrijd winnen. Daar zou AZ een moord voor doen vanavond. 82e minuut, 2-0 voor NEC. Dus heeft uh, Verbeek nog maar een keer gewisseld. Hij heeft Ali Messaoud ingebracht. 21 jaar, speelde al een keer in de beker. Maar dat was niet heel succesvol, want toen kreeg hij na 7 minuten een tik op zijn kaak. En dat leverde hem een kaakbreuk op tegen FC Groningen. En nu komt hij dus voor het eerste keer in actie in de competitie voor AZ in 2008. Overgekomen van de amateurs van de DWS, Ali Messaoud. En hij is gekomen voor Boymans Niet als vervanger van de geschorste Elterdoor. Niet heeft kunnen laten zien vanavond. Wel hard gewerkt, maar dat telt niet als je met nul punten staat. Balbezit is even voor AZ via Elm. Maar een andere invaller dan aan de kant van NEC. Wint het duel en dat is Roorda. En Roorda heeft Koolwijk vervangen... Kolwijk is dus de man van de avond. Zeker als het gaat om de doelpunten, want hij maakte een mooie vrijtrap, trap. Foutje van Esteban, dat wel. En een penalty in de kruising, twee goals van Kolwijk. En dus staat NEC nog altijd Riant voor in Alkmaar met nog een minuut of acht. Staat het 0-2, balbezit voor Ortiz. Samen met Roorda gaat hij het duel nu aan. Ortiz krijgt de bal voor, weggehaald. Eigenlijk goed door Van Eijden. De bal opgevangen door Hendriksen. Misschien van afstand door maar. Hendriksen, ja, Babos ziet die bal. Rustig recht op zich afkomen over de grond. En kan dus naar de hoek. De bal rustig gepakt door Babos. Die toch niet echt grote problemen heeft gekend in de 83 minuten die deze wedstrijd nu oud is. En dus nog altijd die stand kent van 2-0 in het voordeel van NSC. De koploper, FC Twente, verloor twee punten. Uh, uit bij Roda, altijd lastig voor FC Twente. Daar winnen ze weinig. Het werd nu 1-1. Jan Rols praat met de man die scoorde voor Twente, Lucas Tanjos. Lucas, het was een ondankbare wedstrijd voor een spits... want jullie creëerden veel te weinig kansen. Hoe, hoe kon dat? Ik denk dat de eerste helft zijn vergeten te voetballen. Ik herkende ons niet de eerste helft. tweede helft ging het wat beter. Ook niet zo, zo goed, vond ik. Maar ja, uh, we maakten een goal en dan uh, moet je gewoon zorgen dat het achterin op slot zit. En ten... daar baal je van? Ja, natuurlijk. Iedereen baat ervan. Heel team baat ervan. Dan moet je zorgen dat je die 1-0 gewoon koestert en gewoon uh, de, deur op, de deur op slot doet. En dan uh, die 1-0 meer naar huis meeneem. Maar ja, twee minuten later uh, scoren ze. Je zei van we vergaden te voetballen, maar hoe kun je dat vergeten? Hoe, hoe gaat zoiets? Ja, ik denk, ja, we waren niet geconcentreerd. Een balletje niet goed aannemen. Een balletje niet goed kaatsen. balletje niet goed meegeven. Ik denk dat dat heel de wedstrijd wel zo was. Een balletje achter de man spelen. Dan gaat het tempo uit de wedstrijd. Terwijl je de tempo hoog moet houden tegen zulke teams. Maar ja, dat was vandaag uh, ver te zoeken. Komen er komen een hoop jongens terug van interlandverplichtingen zoals het heet. Voel je dat dan dat het dan lastig is om, ja, om de krachten weer te bundelen om gefocust te zijn? Is dat voelbaar? Nee, ik denk als je terugkomt. Dan moet jij gewoon gefocust zijn. Twente is je werkgever. En uh, daar moet je gewoon alles voor doen. En als je terugkomt van Interland... Ja, tuurlijk, je begrijpt. ik begrijp dat de jongens dan uh, ja, in de goede flow zitten. Maar ja, wanneer je terugkomt moet je gewoon weer 100% voor Twente voetballen. Het lijkt wel of je je medespelers dat kwalijk neemt. Zeker niet hoor. Nee, nee, nee. We doen het als team. We verliezen als team, we winnen als team, we spelen gelijk als team. Dus uh, iedereen uh, moet gewoon weer naar zichzelf kijken... En uh, we moeten gewoon dicht bij elkaar blijven en dan uh, komt het wel goed. Dat zei Lucas Stanyos. Hij maakte de goal voor Twente bij Roda. Uiteindelijk werd het 1-1. Want vijf minuten later maakte Hupperts gelijk. Heb je het punt al een beetje gevierd in de kleedkamer? En op het veld na afloop? Ja, zeker. Dat is natuurlijk uh, mooi om tegen de kop lopen, toch uh, dat punt te pakken. Want dat is hard nodig nu. Dus uh, zeker hebben we gevierd. Vertel eens wat er gebeurde met jouw doelpunt. Hoe ging dat? Ja, ik weet niet precies hoe de bal aan de linkerkant kwam. Maar de bal kwam aan de linkerkant. En, uh, Afane. Afane, ja. En ik denk, uh, ja, ik moet uh, insnijden. Dus hij uh, heeft trainer het vaak over me dat ik moet insnijden. Hij uh, ja, ik kwam voor uh, eigenlijk achterlangs volgens mij braafheid. En uh, ja, toen kwam hij bij me. Toen hoefde ik hem alleen nog maar in te tikken. Dus. Was je ook verrast dat Michael of de bal niet wegtikte? Ja, eigenlijk wel, want uh, ik uh, liet de bal lopen en ik dacht, ja, dit is mijn kans. Die heb ik Mooi moment. Na naar wie zwaaide je toen je had gescoord? Uh, na nou, familie ja, die zat daar dus. Uh. Ja, want je bent de jongen van de streek, dan is dat toch mooi, hè scoren tegen Twente. Ja, zeker. Daar heb ik zeker van gedroomd hè, om je te scoren. Ik loop voor de wedstrijd, dus uh, dat is altijd mooi. Ja. Ja, heb je er vaak van gedroomd? Ja, zeker. Ik was gewoon het wachten op mijn eerste doelpunt, uh, nadat ik een paar keer in de basis stond. en uh, Ja, dat is echt uh, geweldig. Gaat goed aan die rechterkant ook de samenwerking met Malky? Ja, zeker. Het gaat steeds beter. In de eerste wedstrijd natuurlijk meer wennen. En uh, ja, nu gaat het steeds beter. Wat hadden jullie gehoopt voorafgaan aan deze wedstrijd? Misschien wel te winnen? Wat, wat was de insteek? Ja, we gingen het uh, FC Twente gewoon heel lastig maken. En ja, uiteindelijk is dat uh, goed gelukt. Dus dat was voor jou ook een verdedigende rol weggelegd, hè? Ja, ik moest veel verdedigen. Ja. En, uh, ja, tegen zo'n koploper die hebben we meer de bal, zeg maar. Dus dan uh, hebben wij een beetje gecounterd. En, uh, want dan zijn ze kwetsbaar in als wij uh, snel eruit komen. En ja, dat is goed gelukt. En je moest eigenlijk altijd Montaigne helpen als hij tegen Chatley stond. Ja, ik denk, Charlie één op 1 is altijd lastig. Dus ik denk, ja, goed helpen. Dus. Wat biedt dit nou voor perspectief voor Roda? Wat denk jij? Want dit moet wel een boost geven, dit punt. Ja, zeker. Dit is echt een goede boost. En ik denk dat we gewoon zo door moeten gaan. En gewoon elke wedstrijd zo blijven vechten als we nu hebben gedaan. En gewoon als collectief hebben wij het echt gedaan vandaag. En ja, dat moeten we elke week doen. En dat zei Huppert. zij maakte de 1-1 bij Roda Twente voor Roda. Dus even kijken bij AZ, je durft het eigenlijk nauwelijks te vragen, Jeroen, is er nog een slotoffensiefje? Nou, het is, ik, ik durf, je weet het nooit, het zijn gevaarlijke uitspraken, maar ik durf toch nu wel te zeggen dat het niet meer uh, gaat lukken voor AZ, 87e minuut. staat 2-0 voor NEC, dat uh, eigenlijk gemakkelijk de ballen telkens weghaalt. AZ dat veel over de flanken komt, zo nu ook weer met uh, Goodmanson. maar iedere keer... Is het uh, niet goed als het gaat om de voorzet. Ook nu weer komt de bal wel voor het doel. Daar doet uh, nog niets ik heb veel verkeerd. Maar er is geen speler bij AZ die tegen de bal aanloopt. Er is geen speler bij AZ die in de buurt van de bal komt. Wat dat betreft mist AZ echt Elten Die toch altijd oorlog maakt daarvoor in. Enorm verschil geweest met Boymans En uh, Maher qua creativiteit wordt ook gemist. Martens is er ook nog niet bij. en uh, Met een beetje pech. Is die voor langere tijd uitgeschakeld. Dat is het straat om een knieblessure. Heeft veel last van de meniscus. Wordt toch gevreesd dat hij daaraan geholpen moet worden. En dan zie je toch dat AZ nog verder moet boeten voor die domme momenten tegen Twente. Die rode kaarten voor Maher en Eltendoor. Daar ging het toen al mis. Toen AZ door moest met 9. Maar eigenlijk heeft uh, die boete langer doorgedreund. Want vanavond heeft AZ het ook niet kunnen bolwerken zonder die twee belangrijke spelers. Zonder daarmee overigens NEC tekort te doen. Dat het uitstekend, zeker in het eerste half uur van deze wedstrijd, heeft gedaan. Een voorzet. Vanaf de rechterkant van Rosheuvel ook weer weggekopt. De voeten bij... Ja, Marcel is die... Uh toch wat amateuristisch die bal probeert mee te nemen. Dan uh, werkt voor die bal maar eens naar voren. Gaat Platje erachteraan. En dan gaat het dus mis. Wat een blunder bij uh, AZ. En dan, oh, voor leegdoel Platje naast. Nou, dit is Comedy Capers. Als u uh, een keer op de pasfoto moet en moeite heeft met glimlachen... dan raad ik u aan het bandje van uh, dit moment mee te nemen. Want uh, als je hier niet om kan lachen, kan je nergens om lachen. Een lange bal naar voren van NEC. Esteban komt eruit. Botst. Nee, zit helemaal mis na een communicatiestoornis met zijn verdediger. Platje gaat op een leeg doel af. denk. nou dat is lekker, die schuif ik even binnen. En zo maak ik mijn vierde van het seizoen. Maar dat lukt Platje ook niet. Hij maakt de moeilijkste, mist de makkelijkste in zijn carrière kennelijk. Want voor een leeg doel schuift hij de bal in het zijnet. Het is lachwekkend wat hier uh, nog gebeurt in de laatste fase van uh, deze wedstrijd. En uh, ja, dit gaan we nog vaak terugzien. Dit moment van Platje, maar ook van Esteban daarvoor. Hoor. Want het is... Uh, Echt amateuristisch geklungel achterin bij AZ. Dat ontsnapt aan een nog grotere achterstand. Omdat platje mist. Hier komt de volgende kans voor uh, NEC aan. Dat in de 90ste minuut rustig doorspeelt. Nu met Van der Velde aan de rechterkant. Daar komt de voorzet. Achterin Rex. Die wil klaarleggen. En oh, bijna nog een eigen goal. Ja, het is echt niet om aan te zien. Het is echt uh, te grappig voor woorden. Zo nu en dan. Het is. Uh, wie is het? Hendricksen. Die die kopbal van Rex op de binnenkant van zijn voet neemt. En dan bijna eens een uh, eigen doel schiet. Achter Esteban. Die heeft dan gelukkig nog wel de reflex om zijn middenvelder dat leed te besparen. Ja, de enige die er niet om kan lachen, dat is Gertjan Verbeek. Die zie je langs de zijkant staan. Ja, sorry hoor. Met een gezicht als... Uh, ja, die, dat staat echt op onweer. onweer, onweer dat gezicht. Een uh, gezicht als een oorworm. Het is, uh, het is grappig, maar ik kan me voorstellen dat je als speler van AZ en zeker als trainer van AZ hier uh, totaal niet om kan lachen. 90 minuten zit erop, 4 minuten gaat het leed nog duren voor AZ. Want uh, dat is de aangegeven blessuretijd nu. Als AZ de bal heeft en het nog maar een keer gaat proberen met Rosheuvel. Nou, we hebben in ieder geval gelachen. Dat wel vanavond in uh, Alkmaar. Maar ja, dan moet je niet voor AZ zijn, want die ploeg staat met 2-0 achter. Vitesse lachte ook vanavond, want uh, won in uh, Breda met 3-0 van uh, NAC. Uh, en Vitesse won daarmee ook de vijfde uitwedstrijd van dit seizoen. Jeroen Grutter met uh, Vitesse speler Theo Jansen. Ja, met speelsgemak winnen jullie eigenlijk vandaag in Breda, normaal gesproken, een hele moeilijke wedstrijd. Wat zegt zo'n resultaat, jou? Uh, ja, voor ons was het gewoon heel belangrijk om de, uh, voor de reeks die we nu gaan krijgen, om, uh, om punten te pakken. En uh, Nak zit in een moeilijke fase. Ik had verwacht dat ze wat meer druk zouden zetten. Dat ze meer op de strijd zouden gooien. En, uh, nou, daar, hadden we ons, uh, daar hadden we ons op ingesteld. En dat viel eigenlijk heel erg tegen. Of mee? En veel tegen, omdat wij verwachten dat ze dat zouden ja. doen. Dus goed, het feit dat de wedstrijd zo loopt... is natuurlijk een enorme meevallen voor jullie. Want jullie hoeven niet eens tot de uiterste te gaan... om hier gewoon met drie punten weg te lopen. Nee, dat klopt. Uh, we hebben denk ik gewoon degelijk gespeeld. Zoals we eigenlijk uh, wekelijks spelen... Uh, ik denk dat wij gewoon heel lastig te verslaan ja, team zijn. En uh, dat het niet altijd even goed is. Of, uh, maar ja, het staat allemaal redelijk goed. We geven weinig weg. Uh, creëren altijd onze kansen. We hebben spitsen voorin lopen die een goal kunnen maken. Uh, ja, die maken vandaag weer het verschil. En Piet natuurlijk, die, die weer geweldig staat te kiepen. Ja, ik uh, sloot uh, de wedstrijd af met de woorden. In deze vorm is uh, Vitesse meer dan alleen een outsider voor de titel. Kun je daar een vinden? Uh, we krijgen nu een reeks uh, waarin we kunnen laten zien hoe ver we zijn. En, uh, daarna kunnen we, kunnen we opnieuw gaan praten en dan kunnen we zeggen of we er klaar voor zijn of niet. Want uh, je moet realistisch zijn. Uh, normaal gesproken zijn teams zoals wat we al eerder hebben aangegeven. PSV, Ajax, Twente zijn, zijn beter. En, uh, daarachter zijn er een paar teams die moeten strijden voor de andere posities normaal gesproken. Maar ja, je weet het nooit. In een seizoen uh, het kan gek lopen. Nou ja, dan ga je nu tegen spelen. Ben je benieuwd ook naar deze wedstrijden? En benieuwd naar waar Vitesse staat? Uh, ja, nee. Ik denk dat, dat, uh, dat wij hebben laten zien dat als wij, uh, als wij kunnen reageren op tegenstanders, dat wij heel sterk zijn. Uh, we kunnen goed in de organisatie spelen en vanuit daar counteren. En redelijk voetbal ook, denk ik. Uh, en, en dat we wat meer moeite hebben dat als wij uh, echt het spel moeten maken. En uh, ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat, uh, dat, dat het allemaal prima in orde is. Theo Jansen na de 3-0 zegen van zijn ploeg. Vitesse in Breda tegen Nak. Het lachen zit er bijna op, uh, Jeroen Nelshoff. Nou, met nog een uh, minuut te gaan is het uh, 2-0 voor NEC. Dat dus, en dat is knap, voor de derde keer gaat winnen in een uitwedstrijd uh, dit seizoen. En dat zijn toch uh, aardige cijfers. Nu moet het daarna natuurlijk nog wel thuis gebeuren. En NEC gaat dus AZ voorbij op de ranglijst. En het is voor AZ de vierde wedstrijd uh, op een rij zonder... Overwinning. Een nederlaag bij Twente, een Nederlaag bij Nakken. Gelijk spel tegen RKC. En nu dus een uh, verliespartij tegen NEC. En één keer in de carrière van uh, Verbeek bij AZ ging dat minder. Dat was bij zijn aantreden. Toen werden de eerste vijf wedstrijden niet gewonnen. En het zal hem toch niet lekker zitten. Want uh, oké, okay, AZ mist vanavond de nodige belangrijke spelers. Maar her... Alte door Mart, uh, Martens. Maar toch, dit is niet uh, wat Verbeek verwacht van deze ploeg. Dit is niet wat AZ. Zou moeten kunnen laten zien. Ook niet met deze dunne selectie. Want dat is natuurlijk het geval. In de breedte is het uh, niet heel veel in Alkmaar. Maar vanavond was het zeer zwak en zeer ondermaats. En gaat NEC er dik en dik verdiend met de punten vandoor. En zal uh, Pastoor zijn vriend Verbeek de hand schudden en zeggen: Dank u hartelijk. Tot het volgende eventje bij de volgende wedstrijd in Nijmegen. na de winterstop. En Verbeek zal uh, ongetwijfeld de felicitaties uh, in ontvangst nemen. Maar niet met heel veel dank. Want uh, dat gaat. Pas straks gebeuren in de Kattekombe Een hand op het veld zit er niet in. Verbeek loopt direct naar het eindsignaal van de scheidsrechter naar binnen. En Pastoor viert het feestje met zijn mannen. Een knappe en mooie overwinning van NEC in Alkmaar. Twee doelpunten van Kolwijk in het eerste deel van de wedstrijd waren genoeg. En AZ gaat wederom onderuit. Verliest in eigen huis met 2-0 van NEC. En dat is pijnlijk. Voetbal, langs Het begin in Duitsland daar boekte Bayern München zijn achtste competitiezegen op een rij. Een record, want zo goed begon een club nog nooit in de Bundesliga. In Düsseldorf werd Fortuna met 5-0 verslagen en dat gebeurde opnieuw zonder Arjen Robben. De international van Oranje is nog altijd geblesseerd en werd vervangen door Thomas Müller. En die scoorde twee keer. Schalke 04 won 2-1 bij landskampioen Borussia Dortmund. De openingstreffer kwam op naam van Ibrahim Afellay. Trainer Huub Stevens was blij met die overwinning, vooral omdat zijn ploeg zich in het begin behoorlijk moest aanpassen. We waren toch een beetje verrast dat Dortmund in een andere organisatie speelde dan we eigenlijk verwacht hadden. Maar de jongens hebben dat super afgenomen en uh, hebben nog denk ik dat de eerste half uur, hebben ze een goed spel gespeeld. En dan na die omstelling van Dortmund hebben we te veel de lange bal gespeeld... en niet meer zo so gespeeld wie we in de eerste halmzeit gespeeld hebben. En de tweede ja, dat natuurlijk super aan... als zo als een counter, 2-0 uh, maakt. Ja, dan wijst je dat Dortmund een kans is. Dortmund speelde anders dan we verwacht, maar de jongens pakten het goed op, zei Stevens. Na de omzetting zijn we anders gaan spelen... en toen we vlak na Rus 2-0 maakten, wisten we dat we het Borussia moeilijk konden maken. Bayern München gaat dus riant aan de leiding. Eintracht Frankfurt, dat met 3-1 van Hannover won, volgt op maar liefst vijf punten. Schalke bezet de derde plaats. Het ambitieuze VfL Wolfsburg verloor in eigen huis 2-0 van Freiburg. De kampioen van drie jaar geleden staat nu op de laatste plaats. Het leverde de spelers en de trainer, Felix Magath, veel boergeroep op. En Magath kon die onvrede wel begrijpen. Wat zou man daar tegen zeggen? Die partij die we heute gespeeld hebben... War alles andere als om fröhlich zijn of om te applaudieren. ...sondern dat hebben we ons zelfs reingebrochen. Natuurlijk voor de reactie van de fans, normaal en richtig. En dat moeten we gewoon zo so nemen. Wolfsburg speelde volgens Maak had een wedstrijd... ...waar je alles behalve vrolijk van werd. Dat was wel te horen ook. Hij vindt dat ze het zichzelf hebben aangedaan... ...en dan is zo'n reactie normaal en juist. Manchester City kende in de Engelse Premier League... een goede generale voor het Champions League duel met Ajax komende woensdag. De uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion werd met 2-1 gewonnen. Uh, al werd pas in de laatste 10 minuten een achterstand weggewerkt. Beide treffers kwamen op naam van de Bosnier Edin Zego. Bij Manchester United was een hoofdrol weggelegd voor Wayne Rooney. Op Old Trafford scoorde hij drie keer... en hij had daarmee een flink aandeel in de 4 2 zege op Stoke City. Maar zijn eerste doelpunt was wel in het verkeerde doel... en zette Stoke op voorsprong. Ook Robin van Persie kwam te scoren. Hij was goed voor een assist ook nog. Koploper Chelsea bleef beide teams uit Manchester voor op de ranglijst... want Tottenham Hotspur werd met 4-2 verslagen. In Italië de hele top 3 in actie. De twee koplopers troffen elkaar in een onderling duel. Juventus tegen Napoli eindigde in 2-0. Achtervolger Lazio Roma drukt AC Milan verder in de problemen... want uh, die wedstrijd is in 3-2 geëindigd voor Lazio... en daardoor zakt Milan nog verder weg op de ranglijst. Lichtpuntje was Nigel de Jong, die een van de Milanese treffers maakte. Real Madrid had in Spanje een eenvoudig dagje in het eigen Bernabeu. Celta de Vigo werd met 2-0 verslagen. Malaga won op eigen veld met 2-1 en behoudt daarmee de aansluiting met de top. De koploper in de Spaanse Primera Division Barcelona... speelt ook op het ogenblik uit tegen Deportivo La Coruña. Tien uur begonnen en het is inmiddels 3-2 voor Barcelona. Vijf goals in nog geen helft, dat is behoorlijk. Dan België, daar kreeg koploper Club Brugge een tik van Leuven. De thuisclub won met 4-1 met een hoofdrol voor de Gambiaanse aanvaller Iboe... die maal scoorde nadat Brugge op voorsprong was gekomen. Op de ranglijst kwam Anderlicht op gelijke hoogte. De formatie van Jean van der Bron won gisteren al met 2-0 van Beveren. Een Nederlands onderontje tussen Mario Been en Adrie Koster... viel uit in het voordeel van de eerste. Mario Been dus, Racing Genk, won namelijk met 3-0 van Beveren... en klom naar de derde plaats.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 Wonder Woman. Nog even een uh, tussenstandje in uh, Spanje. Want ik vertelde al, vijf goals al in de eerste helft... bij Deportivo La Coruña Barcelona. Barcelona stond met 3-2 voor. Het is inmiddels 4-2 geworden door Messi. En het is nog steeds geen rust. Twee minuten voor rust. Wat een goal. De eredivisie. En dan goal. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Roda. JC tegen FC Twente. 1-1 werd het. Beide goals vielen na rust. Het werd uh, 0-1 door Castanjos. En 1-1 door Hupperts. FC Twente speelde niet best. De uitleg van de doelpuntmaker Castanjos. Ik denk dat de eerste helft zijn vergeten te voetballen. Ik herkende ons niet de eerste helft. tweede helft ging het wat beter. Ook niet zo, zo goed, vond ik. Maar ja, we maakten een goal en dan moet je gewoon zorgen dat het achterin op slot zit. En dat zat het dus niet. En dus deze wedstrijd moet de trainer McLaren maar snel vergeten. We were never really in control of the game. Ze wachtten op fouten, we made ze. En uh, once we got the goal, we, uh, what I call, nearly got out of jail. But then again, lost total concentration. The goal was uh, was so bad. McLaren zegt dat Twente nooit de wedstrijd onder controle had. Eenmaal op voorsprong verloor de ploeg, opnieuw alle concentratie. Dat tegendoelpunt was zo slecht, zegt McLaren. Bij Roda kon de biertap na afloop open. Een puntje tegen FC Twente, dat moet natuurlijk gevierd worden. De doelpunten maken, Guus Hupperts. Ja, zeker. Dat is natuurlijk uh, mooi om tegen de kop lopen, toch uh, dat punt te pakken. Want dat is hard nodig nu. Dus uh, zeker hebben we gevierd. PSV-Willem 2 werd 3-2 na. 0-2 ruststand 0-1 Podefijn. 0-2 Vossenbelt. 1-2 Strootman, 2-2 Strootman en 3-2 Matas. Het liep allemaal met een sis af, maar ook Kevin Strootman had niet verwacht... dat het zo'n spannende avond zou worden voor PSV. Nou, nee, klopt. Je, gaat uit van de, ja, je weet dat je in de thuiswedstrijden heel goed presteert. Doelsaldo van de laatste vier wedstrijden is enorm positief. En dan sta je binnen een kwartier of een half uur met 2-0 achter. En dan denk je even van, wat gebeurt hier nou? Ja, dat is een goede vraag. Wat gebeurde er nou, dik advocaat? Nou ja, maar dat zijn soms hele vreemde dingen in de voetballerij. Hoe kom je met 2-0 achter? Twee klutsen, één in de kruis, en met een kopbal. En ja, dat zijn dingen die gebeuren, maar die niet mogen gebeuren. Nou, dus daar moeten we over praten...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 De twee 2 Jurgen Streppel zal al ongetwijfeld even op een stuntje hebben gehoopt. Maar dat het uiteindelijk nog misliep, neemt hij niemand kwalijk. Ja, ja goed, eh, nogmaals, ik ben heel erg trots op, uh, op de teamprestatie. We hebben gevochten als Leeuwen. En je weet dan dat... Uh, uh, wij hebben er alles aan gedaan om te winnen, maar volgens mij PSV ook. Die schoten ballen niet terug, uh, of die speelden ze niet naar de keeper terug. Uh, het leek alsof ze de Champions League hebben gewonnen. En, en, en dat is voor mijn ploeg een fantastisch compliment. Snak Vitesse werd 0-3 na 0-1 ruststand door een doelpunt van Rijs. De 0-2 en de 0-3 kwamen van Boni. En weer won Vitesse dus een uitwedstrijd voor de vijfde keer al dit seizoen. Het is een clubrecord en dat terwijl Vitesse niet eens tot het uiterste hoefde te gaan. Theo Jansen. Nee, dat klopt. Uh, we hebben denk ik gewoon degelijk gespeeld. Zoals we eigenlijk uh, wekelijks spelen. Uh, ik denk dat wij gewoon een heel lastig te verslaan ja, team zijn. En uh, dat het niet altijd even goed is. Of, uh, maar... Ja, het staat allemaal redelijk goed. We geven weinig weg. Uh, creëren altijd onze kansen. We hebben spitsen voorin lopen die een goal kunnen maken. Uh, ja, die maken vandaag weer het verschil. En Piet natuurlijk, die, die weer geweldig staat te keepen. Vitesse wint dus weer. De ploeg werd vaak als outsider voor de titel genoemd, maar is misschien wel meer dan dat. De trainer, Fred Rutte. Nou, ik, wat, wat ik vandaag, en dat is ook weer een heel groot pluspunt, dat we ook heel veel was hebben gespeeld. En, uh, en volwassen is dan dat niet na 2-0 of zo de, de linies uit elkaar vallen... maar dat we wel gegroepeerd blijven spelen. Dat we momenten van druk zetten, momenten weer van inzak... maar dat wel als team gebeurde. Ja, en als je, dat, als je dat vol kunt houden, dan, dan ben je in ieder geval wel een ploeg of een team... Ja, die moeilijk te verslaan is, ja. Na negen wedstrijden heeft NAC nog maar vijf punten. En NAC staat daarmee voorlaatste. En dus vragen ze zich in Breda af hoe het nu verder moet. De keeper, Jelle ten Rauler. Uh, nee, dat is ook een hele moeilijke vraag... om antwoord op te geven hoe het nu verder moet. Uh, we hebben een hele jonge, gretige groep... Uh, ja, wat gewoon succes nodig uh, heeft. En dat hebben we niet. En dan kom uh, ja, je heel snel uh, kom je in een neerwaartse spiraal terecht. En dan sta je 17e waar we nu staan. Herakles ajax het werd 3-3 na 0-2 ruststand. De eerste was van Rienstra. dat was een eigen goal. 0-2 werden door Schöne, 1-2 door Tewierik, 1-3 door Sana... 10 minuten voor tijd, 2-3 door Bruns en in de slotfase nog 3-3 door Pedro. Er was in de slotfase dus een belangrijke rol weggelegd voor Pedro die pas uh, in de 62e minuut in het veld kwam. Klopt, uh, ik was een paar keer bij, ik ja, stond niet bij het spel, maar ik weet niet of ik bij het, uh, bij het spel stond. Ik miste die bal en ja, op het eind stuurde uh, ik hem gewoon uh, in de hoekje. Ajax verspeelde in de laatste 10 minuten dus een 3-1 voorsprong. En daarom voelt voor coach Frank de Boer het gelijk spel als een nederlaag. Ja, je bent nog wel steeds ongeslagen, maar het voelt wat je zegt terecht als een verlies. Lange tijd leek er weinig aan de hand voor Ajax, maar in de laatste minuten draaiden de rollen helemaal om. Ajax leek er niet volledig meer voor te gaan. Ja, nou, niet dat ze dat uh, niet doen. Alleen, dan zal je dwels moeten winnen, en dan moet je attent zijn. En, en zij waren wat jij terecht zegt, uh, Ze waren op dat moment feller uh, en, en scherper. Ja, dat mag niet in deze fase. Frank de Boer dus de verliezer na dit 3-3 gelijkspel. spel. De morele winnaar is toch wel de trainer van Herakles, Peter Bos. Als je achter staat, 2-0 in de rust. Je maakt 2-1 en je komt gelijk met 3-1 achter. En het wordt uiteindelijk 3-3. Vlak voor tijd, dan mag je je wel winnaar voelen. AZ NEC heinigde in 0-2. Beide goals vielen al voor rust en waren allebei van Kolwijk. De tweede wel uit uh, een strafschop. De stand. FC Twente gaat een kop met 22 punten. Gevolgd door PSV en Vitesse met 21 en Ajax met 17. Die hebben er allemaal 9 gespeeld. En de vijfde plaatsen voor Feyenoord heeft 14 punten, maar dan uit 8. En kan morgen dus gelijk komen met Ajax. Dan onderin, vierde van onderen, Willem 2, 6 uit 9. Pek Zwolle heeft er 5 uit 8, NAC 5 uit 9 en VVV sluit de rij met 3 uit 8. Morgenmiddag om half 1 is er ADO Den Haag tegen FC Utrecht... en om half 3 Heerenveen tegen Groningen en VVV Feyenoord. Om half 5 de late wedstrijd gaat tussen RKC en Pek Zwolle. En dan gaan we even kijken bij AZ Nek. Uh, want daar hebben we inmiddels ook een uh, interviewtje van. Uh, Bas Tichelen praat met de maker van beide doelpunten Kolwijk. Hadden jullie dit verwacht, dat je in Alkmaar van AZ zou winnen? Want dat is toch wel een verrassende uitslag? Nou, we gaan natuurlijk overal voor de overwinning. Maar uh, dat het hier moeilijk gaat worden, dat lijkt me duidelijk. We wisten dat we niet uh, in een uh, goede periode zaten. En we uh, ja, deden een aantal uh, belangrijke spelers voor hun niet mee. En daar hebben wij van kunnen profiteren. Uh, door vooral heel veel druk te zetten en AZ eigenlijk geen moment... ook in de opbouw de ruimte te geven, dat heeft ze vruchten afgeworpen. Dat was, neem ik aan, een bewuste tactische keuze. Ja, klopt. Uh, we willen elke wedstrijd gewoon uh, beginnen met uh, druk, hoog. En uh, dat deden we vandaag ook. Dat lukte goed. En op het moment dat we de bal hadden, dan uh, waren we ook geduldig. En hielden we de bal uh, ja, geduldig in ons bal in bezit. En uh, ja, dat uh, ging goed, vooral de eerste helft. Het ging uh, zelfs zo goed dat het makkelijk was. Het, zo oogde het in ieder geval. Eenvoudig. Nou, ik moet zeggen dat het op het veld ook wel zo voelde, zeg maar, vooral een balbezit. We hadden altijd een vrije man en we hadden veel ruimte. En uh, ja, dat voelde inderdaad ook zo op het veld. Ja, het enige wat je jezelf nog zou verwijten is dat je eigenlijk na een half uur al op 0-3 moet staan. Uh, dan kun je de wedstrijd echt freewheelend uitspelen. Nu heb je toch nog telkens het gevoel als zij een goal maken dan. Ja, klopt. Uh, Eerste helft inderdaad volgens mij nog een bal van, uh, van Naf en, uh, die op de paal gaat. Ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Maar we hebben wel meerdere kansen gehad die er gewoon in moeten. En dan, uh, ja, dan is het gewoon helemaal klaar. Nu weet je, met de 2-0 als we nog de treffen maken... dan uh, kan het hier nog heel moeilijk worden. Even voor de duidelijkheid, NAF. Dat is niet jullie navigatiesysteem, maar dat is NAF Arone voor, hè, denk ik. Oh ja, klopt. Ja. Um, wat zegt dit over de vorm waarin jullie nu zijn? Want het ging eigenlijk, vond iedereen de laatste weken wat minder. In ieder geval in de resultaten. Ja, nou, dat klopt ook wel, denk ik. Voor ons op het veld voetballend was, viel het wel mee. Maar uh, ja, we hebben gewoon een aantal wedstrijden gehad, vooral thuis... Ook bijvoorbeeld tegen ADO, die, die moet je gewoon binnenslepen. En dan, uh, dan maak je de kansen niet af. En uh, ja, dat doe je vandaag wel. Ja, tenminste, de, je scoort in ieder geval. En dan, uh, ja, dan laat we ook zien als we op voorsprong komen... Dat, uh, dat we het ook niet snel meer weggeven. Nou is jullie trainer gisteren wezen eten met de trainer van de tegenpartij. Die heeft zelfs voor hem gekookt. Uh, zou die alles ontfutseld hebben, denk je, gisteravond? nou dat denk ik niet. Ik denk, ja, dat is, uh, de trainer die, die is ook bekend hier bij de club. En uh, ja, die wist ook wel, uh, weet ook wel hoe het hier, uh, hoe hier aan toe gaat. Dus uh, die wist precies wat hun gingen doen. Oh, uh -huh. Van Morrison met Close Enough for Jazz. We gaan even terug naar AZ NEC uh, van vanavond. Uh, 2-0 werd het voor NEC. Die goals vielen al vrij snel. We waren allebei van Kolwijk, de tweede uit een strafschop. En we praten na met de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek. Wat is voor jou nou het verhaal van deze avond? Nou, het is uh, heel simpel. Uh, Eerst wel speelde we zeker niet goed. We waren ook nog wat ongelukkig hè, met een vrije trap en een panel. Nou ja, dan moet je de tweede helft moet je de, moet je de boel gaan forceren. En ik moet zeggen, daarin hebben wij er alles aan gedaan om het tijd te keren om die aansteunstreffen te maken. En een aantal mogelijkheden hebben we gehad. Maar ook toen bleven we wat ongelukkig in de afwerking. En uh, ja, dan valt hij niet. En dan uh, verlies je met 2-0. Het is een van de verhalen ook dat, daarmee vertel ik eigenlijk geen nieuws... de selectie van AZ niet groot en breed genoeg is kwalitatief om en Altidore... en Maher en Martens en Valkenburg op te vangen als die er niet zijn. Is dat gewoon ook te veel? Ja, maar noem mij nou een ploeg op die wel vier spelers kan opvangen. Uh, ik denk dat je dan uh, ook met Ajax en PSV uh, en met Twente zelfs in de problemen gaat komen. Uh, dus dat is niet zo raar, hè. Dat, dat zegt niks over AZ. Maar is het wel zo dat met de mensen die je wel tot je beschikking hebt... dat er vanavond ook meer dingen fout gaan dan er fout mogen gaan? Ah, dat weet ik niet. Uh, uh, ik zei al, we hebben, we hebben de eerste helft niet goed gespeeld. Ik vond dat we niet in staat waren om goed het initiatief te nemen. Je hebt altijd natuurlijk een fase in de wedstrijd nodig... waarin je in je spel moet komen. Uh, Aftasten hoe de tegenstander toch uh, anticipeert op... op, op op jou. En uh, ja, daar wordt het niet beter op. Hè? Want dan hadden we wel last van. dat er binnen één minuut twee goals vielen. Hè? Rond uh, na een kwartier spelen al. Hè? Ja, dus daar, daar, heb je gewoon, daar hebben we gewoon. Een, uh, tot aan de 30, 30ste minuut hebben we daar last van gehad. En ik vond het laatste kwartier wel weer wat beter. Hè? Toen kregen we ook weer wat mogelijkheden. en weer wat ruimte. Maar uh, de, de, over, de echte overtuiging ontbrak. Nou, ja, de Tweede helft vind ik dat die overtuiging. Uh, meer aanwezig was. Dat is toch het beste van wat we maken. En kijken om er nog weer een wedstrijd van te maken. En, in die zin kan ik ook niemand iets verwijten. Um, voelde het langs de kant onmachtig? Want ik sprak Ryan Koolwijk net. En die zei, uh, het voelde in het veld eigenlijk best dat het makkelijk ging. Ja, dat is lekker lul als je 2-0 uh, gewonnen hebt. Maar... Uh... Uh, als je kijkt wat uh, Nick het laatste uh, 20, 25 minuten gepresteerd heeft... dan uh, moet Colbert maar eens uh, goed kijken. Ik kan me voorstellen dat hij op de bank zat dat het uh, voor hem heel makkelijk leek. Ja. Maar toen hij het veld stond, had hij de grootste moeite om ons van het lijf te houden. En uh, Ze hebben gewoon daarin uh, geluk gehad dat wij de 2-1 niet maakten. Want dan wordt het gewoon nog een, een, een hele spannende wedstrijd. Um, ben jij een man van cijfertjes die nu denkt... oeh, laatste 4 maar één punt? Nee, ik ben geen man van cijfertjes, maar uh, het, het, het, dat klopt. Wat zegt dat dan? Hebt, en is dat iets wat dan uh, tegen je gaat werken? Want ja, dat zijn cijfers die tellen en die dus de komende dagen in de krant staan. En waar onderstreept wordt, AZ zit in een slechte fase, dat helpt ook allemaal niet. Ja, nee, maar ja, dat hoort erbij. Dat, dat, dat, dat, dat is allemaal zo, zo klaar als een, een klantje. daar kan niemand van weglopen. En dat zijn Gert-Jan Verbeek, trainer van AZ, dat met 2-0 op eigen veld verloor van NEC. U hoorde me in gesprek met Bas Tichelen. Jo Wilfried Tsonga en Thomas Berdych staan morgen in de finale van de tennisnooit van Stockholm. De als tweede geplaatste Tsjech won van Nicolas Almagro, een Spanjaard, in twee sets. En Tsonga versloeg Marcos Baghdatis. Dus deze periode gaf in de derde set op met een blessure. Einde van deze. Langs de lijn. Nu hoort het al aan de tune. Morgenmiddag zitten Tom en Twan hier om twee uur. En het komende uur kunt u nog luisteren naar met het oog op morgen. Max van Wezel presenteert. Nog een avond. 6 november. Verkiezingen in de Verenigde Staten. Het derde en laatste verkiezingsdebat gaat dinsdagnacht over de buitenlandpolitiek. Waarom don't we just worry about ourselves? Wat willen Amerikaanse jongeren horen? You know I mean? We should worry about ourselves. I mean, I feel like economically, socially, we're going through a lot of Het land moet bezuinigen. Liefdadigheidsinstellingen vangen het gat op. Maar is het genoeg? Charity churches will never be able to replace what the government currently does. There is simply niet genoeg geld.